TNL. Dit is Radio 1. 4 uur. Het NOS-journaal. Latijn Nijhuis. Op het Mali-veld in Den Haag hebben ruim 11.000 studenten geprotesteerd tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. De betoging verliep zonder problemen. Een aantal prominenten uit het onderwijs en de politiek voerden het woord. Onder boeggeroep kwam als laatste staatssecretaris Zelstra het podium op. Hij legde de maatregel nog een keer uit. Als jullie één jaar langer doen over jullie bachelor... en één jaar langer studeren over jullie master... dan is er niets aan de hand. Maar doen jullie er nog langer over... dan wordt er inderdaad een hogere bijdrage gevraagd van deze lang studerende student, zodat wij investeren in de kwaliteit van het onderwijs waar alle studenten van zullen profiteren. Volgens mij wordt met de bezuinigingen voorkomen dat studenten van nu in de toekomst veel moeten betalen om de staatsschuld af te lossen. Uniek is dat vandaag voor het eerst ook hoogleraren aan het protest hebben meegedaan. Vanochtend liepen zo'n 800 hoogleraren in Toga rond de Hofvijver in Den Haag. De Afghaanse provincie Kunduz is veiliger dan Uruzgan... zei commandant der strijdkrichter van Um in de Tweede Kamer. Het kabinet is van plan een politietrainingsmissie... naar het noorden van Afghanistan te sturen... waar 545 mensen aan meedoen. Het zwaartepunt ligt in Kunduz. Op dit moment geven hoge militairen en ambtenaren uitleg over de missie. Van Um over de verschillen tussen de missies naar Kunduz en Uruzgan. Het is een wezenlijk andere missie, dat wil ik nog een keer gezegd hebben... dan de missie in Uruzgan. En dat zal ik ook onze mensen uh, heel erg helder maken. Uwersgan is een indringende missie geweest, maar dit is qua taak, organisatie en samenstelling, volledig anders. Volgens Van Uum zijn de risico's tot een minimum teruggebracht. Of er een meerderheid voor het kabinetsplan is in de Kamer is nog onduidelijk. Maandag houdt de Kamer nog een hoorzitting. Waarschijnlijk is donderdag het afsluitende debat. Minister Leers verwacht dat zo'n 2000 asielzoekers... die via Griekenland naar Nederland zijn gekomen... alsnog de Nederlandse asielprocedure moeten doorlopen. In principe is het land waar de asielzoeker het eerst binnenkomt... verantwoordelijk voor de procedure. Maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak in een Belgische zaak uit... dat asielzoekers die via Griekenland in de EU komen... niet meer door andere EU-lidstaten naar Griekenland mogen worden teruggestuurd. Volgens het Hof is de situatie in Griekenland schrijnend. Nederland had het terugsturen van mensen naar Griekenland al opgeschort. En Leers denkt dat de asielzaken nu hier moeten worden behandeld. Hij vindt wel dat Griekenland het asielbeleid nu snel op orde moet brengen. Maar Leers wil dat regelen in Europees verband. Een leraar van het Welland College in Klaaswaal in Zuid-Holland... is op non-actief gesteld omdat hij in een pornofilm heeft gespeeld. Zijn film was kort geleden te zien op een betaalzender op tv. Een van de leerlingen van de docent zag hem daar... Hij is naar huis gestuurd omdat er volgens de school een onacceptabele situatie is ontstaan. We hebben ervoor gekozen omdat we als welhandcollege College uh, de combinatie van werkzaamheden niet, uh, niet acceptabel vinden. En uh, ja, je wordt dan uh, met een, een wereld uh, geassocieerd waar je binnen het onderwijs toch, uh, ja, dat is, dat is geen goede, goede associatie. Volgende week praten de leraar en de schoolleiding nog met elkaar. Maar het Weland College wil dat de docent niet meer voor de klas komt te staan. <middels>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 ANEB Verkeersinformatie. Er staat een kleine 100 kilometer aan file. Het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in het midden van het land, zijn zo'n 3 tot 5 kilometer lang. Opmerkelijk zijn de files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar staat 11 kilometer tussen Breukelen en Knoop in Oude Rijn. En op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom voor de Vlakentunnel 6 kilometer.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 Jan en goedemiddag vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Tot slot van vrijdagmiddag live het journalistenpanel... met vandaag Harm Ede Bortjes, journalist bij Vrij Nederland. Nog steeds, Margriet van der Linden, hoofdredacteur... Van opzij, ook nog steeds. En Bert Brusser, internetjournalist bij onder meer Geen Stijl, maar nog veel meer. Wilt u reageren op het panel? Doe dat via onze site. vrijdagmiddaglife.afro.nl Of u kunt twitteren, hekje, Afro VML. We gaan het hebben over ambtenaren. Loyale ambtenaren of matenaaiende ambtenaren. Over geketende verstandelijke gehandicapten. Maar om te beginnen eventjes een kort rondje de regering Rutte. Want uh, vandaag is het precies uh, 100 dagen geleden dat ze aantraden. Dus we doen een korte eerste evaluatie. Magiet van der Linden? Uh, de kwaliteit van de pan. Dus het gaat wel lekker, geloof ik. Dat is een hele prettige pan om eieren in te ja, bakken. en volgens mij is dat het ook. Was het niet een, een zeventje? Nou, dat vind ja, ik altijd nou, van die pannen. Er is pannen. Een, door de Telegraaf een rondgang uh, gemaakt langs de partijen. Alle partijen. En dan kreeg het kabinet een zevenmin. Harmeedebordje... Ja, de eerste honderd dagen hebben ze heel veel daadkracht uitgestraald, maar ze hebben nog niet zo heel veel gedaan. Hè? De tegenwind komt nu pas. Ik bedoel, de JSF uh, gaan we wel of niet naar Oeruskan? Er staan een aantal hele grote dossiers voor de deur. Uh, ik ben benieuwd. Ik bedoel, de ik... echte heikele punten. Waar ja, we nog het over gaan hebben. zo meteen over hebben, met Wikileaks. Wat gaat dat betekenen voor het parlementaire debat? Gaat dat betekenen dat er op buitenlandse zaken veel gevormd gaan worden? Wat is de positie van Rosenthal? Hij was zo zelfverzekerd. Met Brussel, uh, uh, ze hebben in ieder geval wel het imago van, van daadkracht met zich mee. Nou ja, dat komt inderdaad een beetje door zijn, door zijn Teflon-laagje. Die oppositie is niet zo heel sterk aan alle steekjes die ze tot nu toe hebben geprobeerd. Die geleide er inderdaad weer af als een uh, vestgebakken nou ja, eitje in nieuw En pan. dankzij de great uh, Communicator, zoals hij genoemd wordt, Mark Rutte. Ja, dat mag je niet meer zeggen. Ik las gisteren dat er een stichting is... en die wil dat Mark Rutte veel meer in Nederlandse ja, woorden gaat gebruiken. Okay. Mm. Dat is waar, de grote communicator. Maar Heel het is goed. wel een punt wat Bert zegt. Uh, bij het gebrek aan oppositie, een stevige oppositie... die ook nog met elkaar zitten te bekonkelen... of ze nou wel of niet met elkaar een blok gaan vormen... en allerlei manifestaties organiseren. Dan is en het en makkelijk keer, scoren. Ja, dan ja, maar wacht is eens, ik... het vanaf dag één, eigenlijk met de algemene beschouwingen... ging dat al faliekant mis. Misschien dat het kabinet er... Uh, met de VVD met twee gestrekte benen inging. Dat kan ook wel eens fout aflopen. Maar in dit geval... Uh, komt Sloeg het wel de goed? oppositie geen deuk in een pakje boot? Niet, hè? de Laten we de provinciale staatsverkiezingen even afwachten ook. Toch? Die komen eraan. Nou ja, maar het was nu even honderd ja, dagen ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja. tot op dit moment... In ieder geval, nou ja... Dat, hoe kan ik concluderen? Zijn jullie een positieve? vervechtiging? Nou, ik vind trouwen wel een mooie kop hebben, hè. Die, de, de, de, de, de, vol zelfvertrouwen, maar nog niet veel klaargemaakt. Het stond. Er. Dat lijkt me een goede samenvang. We houden het daar even ja. bij. Het andere nieuws van de afgelopen week. Een kort overzicht. Ja, Hij leeft eigenlijk als een gekooid dier. Hij voelt zich ook net een hondje aan een lijn. Al drie jaar lang zit de 18-jarige Brandon vastgebonden in Serenlo... een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Na verveling haalt hij al het zaal van de muur af. Het moet verschrikkelijk zijn als jouw kind geen toekomst heeft. Het doet gewoon zeer als je je kind zo ziet. Als een cliënt op deze manier beperkt wordt in zijn vrijheid... is er sprake van objectief vastgesteld gevaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is het daarmee eens... 113 op de heer Breininkmeijer, 25 op de heer Cohen. Cohen als uh, ombudsman. Ja. <laughs> de sfeer is weer goed hè bij de Pvv. Alles beter dan met de kamer blijven zitten. <laughs> Welkom to the United States of America. Waan Ying. How the United States can be so allied. Aan de ene kant de winnaar van de Nobelprijs uit 2009, Barack Obama. Aan de andere kant de president die de Nobelprijswinnaar van 2010 gevangen had. Na een van de grootste studentenprotesten in jaren. is er een voorstel gedaan om Koning. Door de Amerikanen te laten vermoorden, is het antwoord daarop nee. Het is natuurlijk wel hoogst relevant of die ambtenaar dat op eigen gezag heeft gedaan. of op instructie. vorm van uh, politiek matenaai. Wat daarover wordt gerapporteerd is voor rekening van de opsteller. Politiek matenaai. Politiek en dat laatste, dat gaat natuurlijk allemaal over die Wikileaks-documenten. De toch doorgaans als braaf en onkreukbaar te boek staande Nederlandse ambtenaren zijn in opspraak geraakt. Ze zouden de Amerikanen hebben aangeraden om een Afrikaanse rebellenleider... Eh, nou om zeep te helpen of in ieder geval een prijs op zijn hoofd te zetten. En ze zouden tips hebben gegeven aan de Amerikanen... hoe ze Wouter Bos van de Partij van de Arbeid onder druk kunnen zetten... om die missie in Urus te verlengen. Is dit iets wat we allemaal al wisten? Of zijn er grenzen overschreden door die ambtenaren met Brussen? Uh, ik denk wel dat er grenzen zijn overschreden, maar het is wel iets wat we allemaal wisten. Allebei eigenlijk? Ik wist dat wel, maar nu is dat dus inderdaad duidelijk... dat het inderdaad op een hoog politiek niveau allemaal niet heel netjes gaat. Waar zijn de grenzen overschreden, vind je? Nou ja, als je dus inderdaad iemand gaat aansporen om iemand om te leggen... en een prijs op gaat zetten, ja... Ja, dat, Ik denk dat dat wel een overscheiding is wel, van degenen die dat doen. Ik denk dat als je op de mannen vraagt, zegt ze: nee, dat zouden we nooit doen. Nee, het was daar is geen een aardige, aardige man, die koning, maar desalniettemin, als ambtenaar kun je dat niet maken. Ik ken heel veel mensen die niet aardig zijn, maar om daar nou een prijs op te zetten. Ja, maar Giet. Van de Linde. Ja, ik wist het helemaal niet. Dat zijn altijd van die dingen die je wel kan vermoeden... of die je in een James Bond-film misschien ziet. Maar ik verbaas me daar eigenlijk ook niet over. Overigens wel het aansporen tot... Eh, he, maak het maar van kant, want dan zijn we er allemaal vanaf. Maar dat je eh, tot de hoogste regionen elkaar probeert te beïnvloeden... Eh, tot de aanschaf eh, eh, van een vliegtuig of wat dan ook... daar kijk ik niet erg van op, geloof ik. Haar mee de bordje. Nou, wat ik interessant vind aan die, aan die WikiLeaks tot nu toe... en er gaat nog heel veel komen... Uh, is vooral ook dat je ziet hoe dicht Nederland verweven is... met de Amerikanen ten eerste. Wat gisteravond uh, door de NRC naar buiten is gebracht is... Uh, hoezeer Shell een rol speelt samen met Nederland... Hey, in het bevorderen van beide internationale belangen. Shell is eigenlijk de regering in Nederland. Nou ja, ze zijn verweven, laten we het zo zeggen. En uh, dat gaat, dat moet. Geld is uh, de regering uh, in, in, de in de wereld. In de die makes ja. the world go round. Ja. ja. ja. Maar goed, ik, dat zal toch debat op gaan leveren... over de, de, de grenzen die je daarin moet stellen. Maar dat, dat vond jij het meest uh, ja, onwerkelijk? Nou ja, nou ja, ja? je, je hebt dus de commissie Davids gehad. Uh, in Frankrijk Nederland hebben we een tijdje geleden... onthullingen gehad over de, de Irak-cables. Dus een soort gelijk alleen over de inval in Irak. Nu hebben we dan dus dit, wat vooral over Afghanistan gaat. En steeds meer weer zie je ziet hetzelfde patroon. Namelijk dat Nederlandse ambtenaren, Nederlandse ministers... Nederlandse parlementsleden heel veel naar de Amerikanen toe lopen. Die Amerikanen zijn fantastische rapporteurs. Die schrijven ja. het allemaal op. Er wordt altijd al gezegd... moeten we niet op meer afstand houden daar? Dat wij het hondje zijn van Amerika, maar hier blijkt uit dat, dat die Amerikanen, zijn. die weten niet alleen uh, dingen sneller dan wij zelf, over onszelf, maar ook nog meer. Wij, ja, worden, maar is, wij worden ingezet in sommige kwesties. Ja, ja, ja, wij zetten ook hun in. Het is ja. dus, het is dus, uh, we houden erg veel van elkaar, ja. dat blijkt maar weer. En er is dus een prachtig rapport uitgekomen, pas van, van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die is geschreven door onze nieuwe staatssecretaris Ben Knapen, de oude hoofdredacteur van de NRC, waarin staat, laten we dus steven wat meer naar Europa wenden. He, van de week had ik een hoge oud-diplomaat, of een oud-diplomaat in de lijn, die zegt van, is dat niet slim, Amerika brokkelt af, kunnen we niet beter gewoon met onze buren gaan optrekken? Maar dat ja. hebben, hebben, als je die diplomatenpost leest, is, het... uh, is dat nog geen realiteit? Nee, maar ja, misschien dat de aanleiding is om eindelijk eens een keer een echt debat in de Tweede Kamer te gaan houden van hoe gaan we onze internationale politiek vormgeven de komende jaren. Ja. Toch is het, uh, nou ja, Timmermans van de Partij van Arbeid, onder andere Bert Brussel zegt dat, uh, als je samen in een kabinet zit, ook al vind je elkaar niet aardig, dan kun je het niet maken als de ene minister de andere op die manier, hij noemde het, uh, matenheid. Nou, waarom niet? Ja, dan moet je dus gaan zeggen, nou ja, ik ga er niks op zeggen... want dat kunnen we niet doen, want dat is matenaierij. Want dan, dan gaan we dat vier, vier jaar zo volhouden. Ja, ik ben bang dat dat overigens gewoon gebeurt. Dat is volgens mij wat voortdurend aan de hand is. <laughs> ik wil ze heel erg zeggen. Was, ja, nee, was het al een kabinet van matenaai, toch? CDA en Partij van de Arbeid. Maar wat er de bordje. Nou ja, Rosenthal, Het interessant is dat hij zegt... Mijn ambtenaar heeft niks fout gedaan, maar we gaan hier natuurlijk nu gaan, gaan we zoeken en sleuren. En er komt natuurlijk een, een onderzoek. Roosentaal heeft tot nu toe ja, eigenlijk alles ontkend. Ah, ontkend, maar, direct, <laughs> maar blijkt je... dat, direct, direct, direct blijkt dat het niet klopt en is maar hij zelf in de, in de probleem. Onverstandig. Heel onverstandig. Maar het interessante is, terwijl ze eigenlijk gaan met terugwerkende kracht... willen onderzoeken wat er destijds is gebeurd, is het nu weer aan de orde. Ik bedoel, ja. de missie naar Afghanistan is weer aan de orde. De aanschaf van de JSF is weer aan de orde. Steeds, en ja. nu zitten ze in een huwelijk met de PVV in een gedoogssituatie, die mordekens tegen is. Dus jij ziet nu al je top erg... topambtenaren? Ik... Dat weten we nu dat dat gebeurt. Vertellen hoe ze de PVV uit moeten schakelen. En Rutte is, en Rutte is erg voor. Het CDA ook, ondanks eerdere berichten vandaag op nu.nl. Maar het blijkt toch allemaal wel dezelfde kant op te wijzen. Het CDA Volgens mij schijnt er, nog te twijfelen. Ja, ja, ja maar het ja. schijnt toch weer uh, afgeblazen ja, ja, ja, ja. te zijn. Maar goed, er zal ongetwijfeld weer uh, iemand zijn die binnen het CDA die tegen is. Maar dat hoort ook bij de club. We lezen het wel in de volgende weekje lied, <laughs> ik, ja. Maar, maar, maar, maar die de banden de zijn de er. Story ik, tot, tot slot, want als je dit ziet, jullie zeggen nou ja, oké, okay, het is voor een deel iets wat je, wat je ja, kon weten of, of misschien nog wel wist. Moeten we het systeem veranderen? Moet je, moet je uh, bijvoorbeeld net als in andere landen uh, politieke ambtenaren gaan benoemen die meekomen met de nieuwe minister? Zou kunnen. zou kunnen. En misschien meer afstand houden ten opzichte van de Amerikanen. Zou kunnen. Misschien dat het ook nu al gewoon op dit moment gebeurt. Ik bedoel waar we het net over hadden. Ik weet het niet wat ze op topniveau bij buitenlandse zaken nu beslissen op dit moment. Met Brussel zou dat beter zijn, denk je? Ik zou hem op China gaan richten. Zo, op Azië. Ja, of op, ja. Of om maar wat te noemen. Maar. Nee, maar ik bedoel die ambtenaren benoemen. Dus dat je de bestaande uh, topambtenaren uh, met de minister mee laat vertrekken. Zodat hij geen dubbele loyaliteit meer heeft. Is een goede mogelijkheid, denk ja. Ik. Ja. ik. Ik zit er niet zo heel diep in dat ik kan zeggen wat daar aan maar... Ik zou het allemaal omarmen. Want volgens mij is het nu teneur in Nederland dat we met de kont uh, richting het buitenland uh, staan. En zelf met onze neus in de navel zitten. Ja. Dus uh, graag weer iets van het verleden. Lijkt ja, me nog wel zo'n opmerken. Het grappige is dat. Op Telegraaf, hè, waar al het Kosoenisch vinden uh, in ruime mate aanwezig is en al die reacties, is Bos opeens een held. Want Bos heeft zijn rug recht gehouden ja. en al die, die, die, die, die smeerlappen die we me met de Amerikanen lopen te heulen. Want wij zijn Hollanders en we zijn er trots op. En Bos heeft het eigenlijk goed gedaan. Het zet het CDA. En zo kan verwijzen. alles weer nou, dan kunnen de, je vrienden van geen stel van dat op. Dat was wel, een, was wel een verrassing. Ja, dat was ja. een verrassing. is allemaal. Het ging natuurlijk vooral om het feit dat het CDA de Partij van de Arbeid zo onbetrouwbaar vond. Hè, toen ze ruzie kregen. Maar dat zet. Het, het is natuurlijk heel andersom. Plus de, dat die mensen die dus op de Telegraafsite reageren, dat mes scherp voelen. In ieder geval levert het wat op voor Bos. Ja. We gaan het hebben over uh, Brendan. De 18-jarige licht verstandelijk gehandicapte jongen. Dat was ook uh, groot nieuws deze week. Die al zo'n drie jaar aan een muur zit vastgeketend. Opmerkelijk nieuws. Waarbij de vraag toch een beetje bleef hangen. Wat, wat, waar is wat nou precies fout gegaan? Want de inspectie was langs geweest. Die hadden ingestemd. De rechter heeft er naar gekeken. De instelling zegt, we kunnen niet anders. Hoe hebben jullie naar dat nieuws gekeken? Uh, nou, waar is wat fout gegaan? Volgens mij is het fout gegaan op het moment dat... dat de het zo opgeklopt heeft. Volgens mij is het zo dat inspecties langs geweest. En de rechterin, die heb ik gezegd: van ja, wat we ook doen. Dit is de enige manier om deze man zo te verzorgen. En bij nadere uh, bestudering blijkt ook dat hij helemaal niet elke dag uh, 24 uur per dag vast zat. maar gewoon door het huis kon lopen. En van zichzelf ook zegt: van ja, ik. Wat, wat moet je anders? Iedereen die een beetje idee heeft... Ik, ik zou zeggen, nou, misschien kan Andries Knevel een keer een weekendje met hem weg. Jij vindt het slechte He? journalistiek? Nee, maar wel heel erg typische EO-journalistiek. Ja, ik vind het wel situaar. goed. Haar medebotje? Ja. Waarom? Nou, omdat de dilemma's waarmee zo'n instelling uh, kampt... gewoon eigenlijk niet worden getoond. Wat enig wat wordt getoond... is drama, drama, drama. Het is een drama. Het is erg. Het is heel complex. Een heel complex verhaal. Er werd ook uiteindelijk de... door de Tweede Kamer met verontwaardiging... Ja. geregeld ja, op die ja. beelden. Dagkoerspolitiek. Het is complex. Ik, las in de, ik heb het niet zelf gezien... maar Hans met een mooi stukje in de NRC... waarin hij schrijft. En de BBC is nu ook een grote serie... of een, een documentaire geweest... over zo'n soort instellingen. Dan is het veel genuanceerder. Het ligt genuanceerder. Zouden is. even moeten wachten en na moeten denken... Margriet van der Linden, de Tweede Kamerleden... maar misschien ook de journalist... Allemaal. Ik bedoel, ik zat naar die uitzending te kijken. En op een gegeven moment was hij directeur van de zorginstelling in de studio. En Andries Knevel dacht, nu heb ik hem. En hij zei, nou, om, om, vanwege de privacy van Brandon, want ze heet die jongen... Uh, kan ik daar niet al te veel over zeggen. Uh, want dat heeft hij vanmiddag ook tegen mij gezegd. Dat hij daar geen prijs op stelt. Waarop Andries Knevel, ja, maar Brandon zegt tegen ons altijd wel... nou, dat dit een soort wel eens niet is. Arme en daarvan Brandon. kreeg ik al een beetje het gevoel... nou, toen kwamen die Kamerleden... de gezichten dropen van morele verontwaardiging. Dit kan niet in dit land, dit moet met z'n allen zo niet willen, ondertussen zich niet realiseren... dat de grootste bezuiniging ten aanzien van de zorg... sinds, sinds mensenheugenis eraan zitten te komen. En volgens mij heeft het daarmee te maken. Met geld? Natuurlijk, weer met geld. Nou ja, omdat hij schijnt in een huis uh, gezeten dat... te hebben... dat een half miljoen heeft gekost en dat ah. heeft hij kapot gemaakt. Dus dan denk je, ja, geld, geld is er niet. Ja, maar het gaat om lijkbaar. handen aan het bed, geloof ik. En Volgens mij heeft het daar altijd mee te maken. Je kan hem ook gewoon ja, dan, dan in boton een botonnen bunker geld... ergens neerzetten... en die kan wel twee miljoen kosten. Ja, maar dan is dat het dus is wel gekennelijk... geld, maar dan wordt het verkeerd besteed. Verkeerd besteed, misschien. Kan ja, hij is, hij, hij, hij, nou goed, ik weet niet of Brandon het nieuws zelf volgt. Uh, Jawel, heb... hij heeft me net ge smsd en uh, dat ah. doet hij. Hij kijkt wel tv, dat is. ik. Maar ik bedoel, over zijn rug heen wordt nu van alles en nog wat uitgevochten. Zijn pleegvader komt in het spel. Er zijn allemaal verhalen over hem. Ja, Kijk, jongens, toch, toch. jongens, jongens, jongens, okay, pas daar op. Dat is een punt van. van misschien hadden we uh, beter echt gedetailleerder moeten kijken wat op zich hè? Zoals echt dat in België zegt. Ja. Aan de andere kant. Hoe dan ook, wat, wat de oorzaken ook zijn, het feit dat iemand drie jaar lang, misschien niet 24 uur, maar toch lang vastgeketeld zit. Moet je daar niet per definitie van zeggen, ja dit is uh, onmacht en zou niet moeten mogen? Nou, het is precies wat de staatssecretaris zei. Het, is, uh, het, het kan gegeven de omstandigheden uh, niet anders, maar we moeten alles op alles zetten om het wel anders te willen. En, en anders zou ik het niet weten. Het is een heel not a pretty site. Laten we wel wezen. Maar dat is het. Maar en, kan het anders? En, nou ja, uh, die, it is, it da, is not dat moet worden site. Maar sinds die Jolanda ja. Venema is er een commissie ingesteld. Die commissie die, die heeft hier ook naar gekeken. Oké, okay, dan nog. En nu gaan ze toch... Bedoel, het is wel heel Nederlands. Ja. Uit, nou ja, uit, uit, uit, uit de zaak nee, nee, blijft het het verschrikkelijk. Force. Het Algemeen Dagblad dasblad, uh, dasblad, dasblad, uh, schreef... Sorry, het, het Algemeen Dagblad, collega journalisten van jullie... die schreven over de bestuurlijke chaos in de instelling. Zeer Dat dat een oorzaak zou kunnen zijn. Weinig toezicht. Weinig begeleiding, onervaren ja. personeel. Met dat is, dat is wel, Volgens mij, elk ziekenhuis en elke zorginstelling gaat er iets mis. En als je aan die mensen vraagt, dus aan Hans, ja, bestuurlijke chaos. Ja. Magriet net zei, klopt. Er zijn te weinig handen aan het bed en te veel mensen in het management die helemaal niet weten waar het over gaat. Maar ja, of is dat hier dan een uitvloerse van? Dat betwijfel ik. Zij moeten uitzoeken. Ik weet het niet. Ja. De, de staatssecretaris uh, Veldhuizen van Zanten, die was in de Tweede Kamer ook geschokt. Die is gegaan en toen ze terugkwam, ja. zei ze ja. Ik zie wel Weer in dat die instelling beeld. niet veel anders kan. Ja. Ja. Nou, als journalist vond... van tevoren bedenken. Ze hebben gewoon met de EO gedacht. Jolanda <laughs> Venema. Ja. Nieuws, groot, het kijkcijfers. Was, het, ja, het was ja. gewoon heel, heel erg EO. Wat, wat, en wat was het, 30 al? minuten? Nou, het is, het is, het is gewoon een emotieterrorisme. Die jongen heeft ook al gezegd dat hij niet in beeld wilde. En daar heeft EO ja. dan ineens scheid aan. Dat moet je op geen stel doen. Dan krijg je van, van, van, van, hoe heet die, die andere sidekick van Knevel... krijg je een award de voor, voor de slechte journalistiek. Maar als het uh, iemand is die dankzij de heren op een bepaalde manier op aarde is gekomen... en die kan vol in beeld, ja, dan is het ineens uh, geen enkel probleem en aan de andere kant van de tafel door het instemmend ja geknipt. Ja, als een goed geïnformeerde jongen, weet Bert het weer goed te zeggen. Blijf overigensstaan dat, dat het een moeilijke zaak is... en dat er gewoon echt alle aanleiding is om daar uh, naar te kijken... en naar die club en die organisatiestructuur door te lichten. Allemaal ja, waar. Er, er werd gesuggereerd over wat moet je dan wel stoppen... om gewoon in zo'n uh, bewaakte inrichting... waarvan die uh, potige personeelsleden zitten. Ja, die Ik heb geen ook, idee. Laten nee. we dat onderzoeken. Maar nee. daar gaat het probleem. Dat is dus gespecialiseerde zorg waar te weinig geld voor is en te weinig gewoon. Te weinig arbeidskracht volgens nee. mij. China. Oh. Heel ander onderwerp. Oh. De U, Chinese president. Hoe? Ja. 16 met Witte Was op bezoek in Amerika. Hij werd, uh, werd met vlaggenwimpel ontvangen. Hij gaf zelfs toe dat er nog wel veel aan de mensenrechten gedaan moet worden in China. Uh, kunnen we binnenkort de Chinese broeders als nieuwe democraten in onze armen sluiten? Haar medebotje. Nee. Want? Um, daarvoor is het land veel te groot en veel te. Ja, diep georganiseerd en er zijn gewoon enorme gulags nog steeds, kom. Ik bedoel, uh, wat deze meneer, hoe je een touw doet, is, uh, is uh, in ieder geval voor de bune dingen zeggen. Maar laat hem dan nu ook maar leveren. Ik ben echt heel benieuwd wat daar gaat veranderen. Is er wat aan het veranderen in China, Magid? Voor zover jij daar zicht op hebt? Als dit nog wel ik, prijs ik, ja, ik, ik denk binnen de. Uh, niet na aanleiding van dit uh, staatsbezoek aan uh, de Verenigde Staten ben ik bang. En nee, maar bijvoorbeeld hoe zegt dat ook van... zulke culturele verschillen wat hij overigens meteen benadrukte. Want ja. Obama begon uh, tijdens die persconferentie over de mensenrechten. Volgens mij duurde die persconferentie van een wereldstaat ook erg lang. En Hu heeft daarna gezegd: Van ja, uh, bedenk wel dat dit hele verschillende landen zijn. en dat wij ook onze tijd nodig hebben in uh, nou ja, die, die, die bewoordingen. Ja, dus dat moet gaat waarschijnlijk nog wel. Er moet heel veel gebeuren aan de mensenrechten, zei hij. maar respecteer wel onze soevereiniteit en ons eigen tempo. Ja. ja. Maar... En dat, dat doet jouw haar mee, de bordje? Nee, helemaal. Ja, het, het is echt een ander land. Hun grootste angst is chaos. Zij willen niet dat het land in een chaos verandert. En omdat het niet in een chaos mag veranderen... hebben ze economische groei nodig en hebben ze geen tegenspraak nodig. Het nou ja, is dus altijd kijken, de angst. Je zit te kijken naar twee leiders... waarvan de een uiteindelijk op de pof leeft bij de ander. En de andere dus hoever, of ook andere weer de andere afhankelijk van de ene. Ja, natuurlijk, maar hoe ver kun je gaan? Ik was vandaag China, wel in de NRC ja? Next een hele leuke uh, analyse. Zeiden, nou, waar het on, onder andere is misgegaan, maar het is maar een idee. Waar in het Westen alles op alles, hè, uh, uh, de voorzorg Holland vanavond draait om beroemd worden en zo snel mogelijk je zakken vullen, is in China een ongelooflijke kenniseconomie aan het draaien. Mensen daar en ook uit andere landen zitten op Amerikaanse universiteiten om zich bij te spijken. Dat is pas slim. Ik denk dat binnen de kortste keren misschien niets wordt gedaan aan de mensenrechten. Maar, wat nu al aan de gang is, wel links en rechts worden ingehaald door die Chinezen. Nou ja, daar bovendien over die mensenrechten, hoe uh, Bert Brussel zegt van, daar doen we heel veel aan, We uh, gaat economisch ah, erg goed. En dat, dat, dan heb je het ook over mensenrechten, de armoedebestrijding. Ja, zo kan ik er nogal tien denken. Maar het is wel, volgens mij is het, weet jij meer van, echt in, in no time van een paar procent van, van de Verenigde Staten naar 40% procent van de Verenigde Staten gegroeid die economie. Dus dat is niet nogal wat. En daar nee. zal Obama wel eens van Liggen, denk ik. Dus dan kun, en ik, ze hebben nu zelf, zag ik dat, vind ik dan leuk. Een, ook ze zijn eigen, eigen steltvliegtuig, zag ik laatst op internet. Ze dus kunnen heel militaire. goed kopiëren. Ja, Met in China. Het is een ja. ontzettend grote macht. Nou ja, die dat dat, dat is natuurlijk een ander punt wat kritiekasters uh, van China zeggen. Uiteindelijk zullen ze uh, ons, het Westen, nooit inhalen, want ze kunnen alleen kopiëren en niks zelf bedenken. Nou, nou en dus die kenniseconomie. economie ja. Ze hebben ook wat meer mensen, dat is volgens mij ook een beetje... Ze hebben absoluut veel meer mensen, maar die leren dan op de universiteiten niet om zelf te onderzoeken, bijvoorbeeld. Ja, maar als je het plankje boeken leest, wat nu de afgelopen, zou ik maar zeggen, tien jaar over China is verschenen... en je ziet alle documentaires die er zijn gemaakt, dan zie je gewoon een lijn. Hoe lang duurt het, denk je, Harme Heden Bosje, voor de... Zijn ze nu al, al, al het machtigste land ter wereld? Nee, of dat zijn nou Hoe Amerikaan, lang gaat dat he? duren de, de, voordat Amerikaan ze het overnemen? is drie keer groter, maar vier keer. Hoe lang duurt dat? Nou, als mijn kind naar de middelbare school gaat of, of afstudeert, zoiets. Of een jaar, ja. 25. Ik krijg binnenkort een kind. 25 jaar. Spannend. Ja. Gefeliciteerd. Ja, Dat nou. mag niet, hè? Nee. Maar nee, omdat Margriet ook zei... Van, uh, uh, ja, precies, want uh, uh, eigenlijk is Amerika uh, ja. nu al financieel volstrekt afhankelijk van, uh, van China. In ieder geval, uh, met die staatsschuld. Maar ja. China Dat is wel, ook wel. afhankelijk van Amerika, toch? Tuurlijk, het, het, het, het is een uh, beetje het een verwrongen uh, huwelijk. Maar uh, als die Chinese economie binnen de kortste keren tot 40 procent of zo booming is... En ze timmeren maar door. En zo goed gaat het niet in het Westen. Nou, dan denk ik dat het vrij rap als, kan gaan. Als je die, krijgt altijd de grote... Oh sorry, jij nou als die kennis-economie ongeveer hetzelfde daar gaat als die pingpongers destijds... dan mogen we verwachten dat ze inderdaad binnen 10, 15 jaar ons allemaal overtreffen. Want dat, dat klinkt heel grappig, ja. maar volgens mij is dat wat jij net zegt. Dat gaat gebeuren, denk ik. Dat groeit. En dan en heel cool. af en toe heb je een Bettine-Friesen koop. Maar ja, en hoe zit het dan toch met... Nou, dan toch maar weer even die mensenrechten, persvrijheid, ik noem maar even wat. Er is wat. altijd een eeuwig dezelfde analyse als het over China gaat... en die geldt de komende twintig jaar nog. Dat is, ik bedoel, wat we nu in het klein zien in Tunesië, wat we eerder hebben gezien in Iran... is als jij je, je middenklasse gewoon opleidt... en als je ze gewoon uh, naar school stuurt, en dat doen ze... Op een gegeven moment gaan die mensen ook andere dingen willen... dan alleen maar een nieuwe auto en een nieuw huis. Dan willen ze ook gewoon kunnen zeggen wat ze willen. Dus op een gegeven moment gaat dat tegen elkaar aanschuren. En ik denk dat die Chinese leiders ook slim genoeg zijn om dat te zien... Denk ik op een gegeven moment. Dan moeten ze dus uh, hun eigen middenklasse ook uh, beter gaan accommoderen. gaan nou ja, Maar ook gewoon zorgen dat ze gewoon op de radio kunnen zeggen wat ze willen. Als ik zeg dat hoe je in taal gek Wondig is, dan zeg zijn. ik dat hier. Ja. Kan daar niet. Dat, dat je gewoon een Nobelprijs kunt winnen. Ja, maar, dat, je Nobel, dat je hem ook kan ophalen. <laughs> Precies. Op een gegeven moment, ja, toch? Jullie zijn vrij optimistisch. Zal dat. Nee, ik geef alleen. Nee, ja, ik, ik maar ben we ik wel de, optimistisch. Nou, lang. Termijnen van 10, 15 jaar. Ik denk dat het vrij snel gaat. Maar die mensenrechten, dat is een ander onderwerp. Maar goed, dat gaat minder snel. Dat nou, ik ben het met Harm eens. Je moet wel met een sterkere meerdeklasse. Dan hangt dit eraan vast. Die mensen uh, willen ook gewoon hun eigen vrijheid. En ook hun vrijheid uh, kunnen spreken. Maar zal die Pers, ontwikkeling dan ook lezen. ten koste Internet. van ons, van Amerika, van Europa gaan? De wat? Als het zo snel gaat, als Amerika hè, technologisch zo snel vooruit gaat, uiteindelijk uh, misschien ook wel het machtigste land wordt. Het, het, het, Ik bedoel dat verdwijnt hier dat misschien wel. Je krijgt allemaal ingewikkelde de, de analyses van bipolaire naar multipolaire wereld. Dat, daar zitten natuurlijk dat mee in dingen in. Dat ja. ja. nou, dus is niet af. twee blokken, maar veel blokken. Wij zitten hier ja. in Europa ook een prima blok. Ik weet niet, ik denk niet dat de Chinese stijl van denken over mensenrechten en democratie... hier in Europa voet aan de grond gaat krijgen. Of dat de Chinezen hier de handel overnemen. Nee, helemaal niet. Zij blijven gewoon daar en doen daar hun ding. En ja. wij zijn hier. Nee, maar als het economisch verschuift, dan, dan, dan kan de angst natuurlijk bestaan... dat ook werk van hier naar daar verdwijnt, bijvoorbeeld. Ja, ze dat is al Chinees. aan de hand, toch, op uh, <laughs> verschillende fronten? Ja, ze komen ook weer terug. Ik ken ook mensen... Er zijn ook fabrieken weer hier naartoe teruggekomen. En dat, dat hangt van de weg. diplomaten af, Jan. Ik bedoel, als je op hoog niveau wat dingetjes regelt... weten we maar over 25 jaar... Als de volgende Wikileaks, dan is dat ja, dus... Het dus dus is dus allemaal Wikileaks. Oh, <laughs> dat is jam. Bert Russen, Mariet van der Linden, Harm Edebosje. Alle drie, dank. Het Google-lied en de satire kwam vandaag van Henry van Loon... Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak, Susanne Mathijsen... Vera Kee, Plin... Uh, nee, Sanne Wallis de Vries. Zo direct. Bert van met het Radio 1-journaal. U heeft geluisterd naar Vrijdagmiddag Live. APPLAUS dat is niet te lang. Een, een radiotekening. Docenten, hoogleraren en studenten zijn woedend. Halbe zelfstraat. Mijn verjaardag is altijd een feestje. Studenten protesteren op het maandiveld tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Georganiseerd op zijn verjaardag. Ja, een jarige Job loopt nu naar de microfoon deze bezuiniging. nou doet natuurlijk pijn. hysterische hoogleraren gillen eruit. uit. Op kosten van de maatschappij. Woede de stoomkursisten, blazen hier hun stoom. Eh verstandig. En eh en promovend die pikken het niet Wel nemen dat ze dat snap ik. Uh, maar, maar dan houdt het op een gegeven moment op. Het houdt wel een keer op. Ja. De achtermaat, het het houdt op. Het houdt op. Het houdt op. Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het ministerie van Onderwijs in Den Haag heeft de ME een charge uitgevoerd tegen een groep relschoppers en studenten. De demonstranten waren vanaf het Malieveld naar het ministerie gelopen. Daar begon een aantal studenten de politie te bekogelen met eieren en flesjes. Hoeveel relschoppers zijn aangehouden is nog onduidelijk. Het plein voor het Tweede Kamergebouw is door de politie afgesloten. Volgens premier Rutte is de kans niet groot dat veel aan de plannen voor het hoger onderwijs verandert heeft er wel respect voor dat mensen demonstreren. Volgens hem moet de kwaliteit van het onderwijs omhoog... en mag daarvoor ook een bijdrage worden gevraagd van de studenten. De Afghaanse provincie Kunduz is veiliger dan Oerozgan... zei commandant der strijdkrachten van UM in de Tweede Kamer. Hij is een van de militairen die uitleg geven... over de mogelijke missie naar Afghanistan. Volgens Van UM is Kunduz verder ontwikkeld dan Oerozgan... en zijn de economische ontwikkeling en infrastructuur beter. En de Raad van Toezicht van Hogeschool in Holland is opgestapt. De toezichthouders willen het nieuwe college van besturen... onder leiding van Doekle Terpsta alle ruimte geven om orde op zaken te stellen. In Holland kwam een opspraak naar gesjoemel met diploma's. Ook zouden voormalige bestuurders royaal hebben gedeclareerd. Het was zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Erwin Kol. De bewolking overheerst, af en toe regent het. Toch valt er wat sneeuw, met name in het oost en het zuidoost van het land... Uh, vanavond komt er weinig verandering in. Vannacht is de bewolking wat dikker. Ik denk dat op meer plaatsen wat neerslag kan vallen. Dat zal winters in neerslag zijn. Dat kan allerlei vormen aannemen. Later in het noorden een paar opklaringen. Dan is er kans op wat misbanken En de temperatuur die ligt dicht in de buurt van het vriespunt. In het zuidoosten zal die er net eventjes onder gaan komen. Morgen overdag veel bewolking. Met name in het zuiden wat regen of wat natte sneeuw. Of wat sneeuw En later in het noorden en later ook langs de westkust... een paar opklaringen. Dan breekt de zon eventjes door. Het zal niet al te veel zijn. Er waait een matige noordelijke wind. En het wordt zo'n 5, 6 graden in het zuidoosten. Het niet warmer dan er gaat. Of twee. Zondag hebben we nog zo'n Bevolkte dag die vrijwel droog verloopt. Maar maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is er wat meer kans op een enkele bui. S'nachts vriest het licht, overdag is het een graad op 6. En in de loop van de week gaat de temperatuur nog wat verder naar beneden. ANWW, verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat in totaal 120 kilometer fiede. De meeste fiedes staan in de randstad. De wat langere files die staan op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Knoopend Oude Rijn, 9 kilometer. Elders op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Bokstel en Best staat 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Bij Amsterdam is extra vertraging, want op de A8 van Amsterdam naar Zaandam... is een ongeluk gebeurd, bij Oostzaam. staat 2 kilometer file, maar het heeft meer gevolgen voor de A10, die loopt vol. Op de A10 West staat voorknopend Koenplein 6 kilometer. En op de A10 Noord tussen Zeeburg en knopend Koenplein 6 kilometer. Onbeperkt toegang tot de beleggingsresearch van een wereldwijde bank... of s'avonds één op één uw beleggingsportefeuille doornemen. Een bijzondere private bank...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 Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag deze vrijdag, de 21 januari. Het is een gedenkwaardige dag. Blair zegt in Engeland een beetje sorry. Een van de bekendste hashdealers is overleden in Nederland en in Jordanië noemen ze vandaag een dag van woede. Het is dan een hele bijzondere dag om je 42e verjaardag te vieren. Maar de afterparty loopt een beetje uit de hand. Studentendemonstratie op het Malieveld in Den Haag is namelijk aan het ontsporen. De ME heeft charges uitgevoerd op protesterende studenten... die het ministerie van Onderwijs hebben belaagd. Het geluid wat we horen komt uit Den Haag. Roel Paul. Roel, waar sta jij precies in Den Haag? Ik uh, wandel nu met uh, de achtergebleven prote protesterende studenten mee... vanaf het plein in de richting van waar ze gekomen zijn, het Malieveld... De politie heeft ongeveer een kwartier geleden fors ingegrepen op het plein. Dat gebeurde nadat er uh, wat pesterijtjes waren. Eieren, fruit, blikjes richting politie. De ME stond opgesteld aan de, aan de ingang van het Binnenhof. Het leek allemaal redelijk onschuldig. Maar op een gegeven moment was blijkbaar de maat vol. Er werden eerst paarden ingezet die uh, een van de straatjes schoonveegden. Daarna... Uh, uh, ...reden de voertuigen van de ME langzaam richting de uitgang zou je kunnen zeggen. En voorop gingen een aantal ME'ers met uh, lange latten en, en schilden. En die hadden duidelijk uh, instructies gekregen om iedereen zonder onderscheid van het uh, plein te vegen. Iedereen, daarmee bedoel ik iedereen die er als student uit zou kunnen zien. Nou, dat ging er af en toe uh, stevig aan toe. Er werden rakenklappen uitgedeeld... Nu is het plein inmiddels schoon. De ME formeert nu op het toernooiveld, dat is net om de hoek, een linie met auto's en met, uh, met manschappen. Iedereen die uh, net even iets langer blijft staan dan de mensen hier lief is, die uh, krijgt een uh, stille of een iets minder stille hint om door te lopen. En de studenten, die, um, die zijn zich ook echt aan het terugtrekken en, um, richting het Malieveld. Of uh, misschien wel gewoon richting het treinstation om naar huis te gaan. Dat zou, is... zou ook kunnen. Um, er wordt trouwens nu iemand uh, gearresteerd, net voor mijn ogen. Dat is uh, nummer drie voor zover ik heb uh, waar kunnen nemen. Uh, de meeste studenten die gaan redelijk gedwee in de richting van het Malieveld of het Centraal station. Dat moeten we nog even zien of ze zo meteen linksaf naar het Malieveld afslaan of rechtsaf richting station... en naar hun studentenkamertje. Uh, op dit moment lijkt het allemaal redelijk rustig te verlopen. Uh, waarbij wel gezegd moet worden dat de politie geen geduld heeft met treuzelaars. Nee. En ze hebben dus een kwartier geleden hard ingegrepen. Ik hoor ook helikopters overvliegen. Hoe, hoe moeten we de, de sfeer een beetje beschrijven? Is dat grimmig? Nou, dat was het zeker even wel. Uh, het plein, ik denk dat iedereen het wel kent. Het is niet heel groot. Er zijn weinig uh, mogelijkheden om uh, te ontsnappen. Dat wisten de studenten en dat wisten ME. Dus uh, als het een beetje dringen wordt, dan uh, ontstaat er al gauw een sfeertje van uh, lichte paniek. Zeker wanneer uh, de vier, vijf van die paarden je kant op komen. Dan is het gauw een portiek induiken of heel snel wegwezen. Goed, Roel, Roel Pauw is daarbij bij die demonstratie in Den Haag. Die begon vandaag op het Malieveld. Want eerder vandaag waren daar zo'n 11.000 demonstranten uh, aanwezig. Verslaggever Marcel Bril was een van de mensen die daar getuige van was. Uh, Marcel, de demonstratie zelf is wel helemaal rustig verlopen. Ja, zeker, dat kun je zeggen. Um, er waren hier heel veel mensen aan het zingen, aan het fluiten. Hadden, hielden spandoeken omhoog aan het dansen als een dj aan het draaien was. Dus uh, er was uh, behoorlijk wat plezier. Er was wel een klein beetje uh, rumoer... toen de staatssecretaris het podium opkwam. Kon je ook verwachten wat rookbommetjes... een enkele tomaat die er naar hem geworpen werd. Maar verder kun je zeggen dat ze gewoon uh, braaf hebben geluisterd... zich hebben gedragen om het zomaar uh, te omschrijven. En vooral hebben geluisterd, geluisterd naar de vele toespraken die gehouden werden. Vooral politici stonden op het podium... maar ook vertegenwoordigers van de hogeschool, van de universiteiten... Um, maar vooral dus politici die wilden laten weten... of ze voor of tegen de demonstranten waren... of ze voor of tegen het kabinetsbeleid waren. Uh, zo ook uh, alle, uh, de meeste leiders van, van de oppositiepartijen die er waren. Um, Alexander Pechtold van D66. Emiel Roemer van de SP die eerst niet mocht spreken... maar toch mocht spreken omdat er wat tijd over was. En Job Cohen uh, van de Partij van de Arbeid. Al die drie personen die beklommen het podium. De leider van de Partij van de Arbeid, Job Cohen! Voor wordt geroepen, actie actie actie. Actie, actie, actie, actie. En als dat niet helpt, dan is het binnenkort 2 maart. En 2 maart zijn er verkiezingen. En jullie kunnen er dan aan bijdragen dat dit kabinet straks geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Schouder en schouder moeten we met z'n allen knokken tegen dit waardeloze beleid van Rutte en consorten. Daar knokken we toch samen tegen, waar of niet? En net als Rutte, net als Verhagen en net als Zijlstra ben ik een langstudeerder. Ik ben een langstudeerder. Ja, nou, wij hopen dat ze Duits in het pakket hebben gehad. Uh, Marcel, uh, wat een aankondigingen, <laughs> zeg. Het lijkt wel alsof de Voice of Holland uh, vanavond al, vandaag al op het uh, Maliveld was. Maar goed, dat was uh, de oppositie. Maar ja, daarna kwam, en dat is misschien ook wel dapper te noemen... de staatssecretaris zelf, eh, nog jarig ook, 42 jaar geworden. Eh, veel boe of hebben ze ook nog een beetje voor hem geklapt en gezongen? Nou, ik heb weinig uh, geklap gehoord hoor, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen. Um, hij kwam het uh, podium op en um, kon eerst niet spreken... omdat er uh, uh, heel hard boer werd geroepen. Ook nog, wat ik net al zei, een enkele tomaat naar hem werd gegooid. Maar vervolgens uh, ging hij vrij stoïcijns uh, uh, te werk. Hij stond op het podium met een microfoon in zijn hand... wachtte rustig af totdat er uitgejoeld was... Uh, en uit, tot hij uit, genoeg uitgejouwd was. En toen uh, nam hij het woord en wat hij vooral deed was... Koel cool en rustig uitleggen waarom hij dit beleid voert. Waarom nemen we deze maatregel? Om A. te voorkomen dat de staatsschuld uit de hand loopt en jullie daardoor in de toekomst veel moeten betalen. Maar B. ook omdat wij om te investeren in het hoger onderwijs, de lang studerende student, en ik benadruk de lang studerende student, meer laten bijdragen. Dat vind ik gerechtvaardigd want daarmee bieden wij een echte toekomst aan studenten die wel willen investeren in hun eigen toekomst. Dank voor jullie aandacht. Meneer zelfs daar viel het mee. Nou ja, uh... Nee, ja, je weet überhaupt niet wat je ervan moet verwachten. Dus er kwamen wat tomaten voor, uh, voorbij. Maar er stonden ook SP-jongeren vooraan. Dus dat zal wel een uh, link hebben, denk ik. Dat hoort erbij. Uh, ik vind het altijd fatsoenlijk als uh, mensen die denken dat ze uh, de toekomstige leidinggevenden van dit land zijn, ook in alle facetten het fatsoen kunnen bewaren. Maar uh, helaas zijn er altijd mensen bij die dat niet kunnen opbrengen. Dat was uh, Halber Zijlstra nadat hij zijn speech heeft gehouden. Daarna werd hij min of meer ontzet, want er waren vrij veel mensen die wat aan hem wilden vragen. Ontzet door uh, de ordertroepen van de organisatie hier zelf. En ontzet door uh, uh, de mensen die om hem heen stonden die over zijn veiligheid moesten waken. Hij ging een zwart busje in en verdween vervolgens richting ministerie. Dankjewel, Marcel. Marcel Bril was dat. Natuurlijk gaan we straks eventjes kijken nog bij Roel Pauw... van hoe het is in de straten, met name de straten rondom het Binnenhof... en of de studenten inderdaad of naar het maliveld gaan... Uh, dan wel naar de trein om naar huis toe te gaan. Chinese president Hu Jintao die kan als een tevreden man terugkeren naar zijn land. Het vierdaagse bezoek aan Washington is, in elk geval vanuit Chinees perspectief, een succes geweest. China wordt serieus genomen door de Verenigde Staten, zoveel is wel duidelijk. En behalve een herstel van de koele verstandhouding in het afgelopen jaar... heeft het bezoek ook voor zo'n 40 miljard dollar aan handelscontracten opgeleverd. Blijdschap dus in Peking. Maar in Washington eerst vooral nuchterheid. Amerika is gematigd enthousiast over het bezoek van Hu. Er waren dan ook geen hoge verwachtingen. Als het gaat om toezeggingen over handelsconflicten of de mensenrechten... vertelt correspondent Ron Linker. De afgelopen maanden was de onderlinge sfeer tussen beide landen zo kil, eh, bijna vijandig dat het simpele feit dat Hu Jintao en Obama... Ja, toch in een, in een vriendelijke setting met elkaar die zaken konden bespreken... dat was al positief. Eh, pluspuntje voor de Amerikanen was ook... er is niks misgegaan op protocolair gebied... Uh, Hu Jintao heeft zijn staatsbanket gekregen. Beide landen hebben onderstreept dat ondanks de problemen... die ze met elkaar hebben, ze toch samen zullen moeten optrekken. Dus het is eigenlijk positief verlopen, denk ik. Ook over de mensenrechten heeft Hu in Washington vrij open gepraat. En dat is best bijzonder, zegt correspondent Wouter Zwart in Peking. Je merkt een beetje aan de Chinese kant, voorafgaand aan deze top... dat er echt iets anders moest dan uh, de vorige keer... om die spanningen waar Ron het ook al over had... tussen beide landen een beetje te verminderen. Uh, Hu Jintao had het... Vooraf ...afgaand aan het bezoek over een eind aan de zogeheten Zero-Sum-politiek. Die koude oorlogpolitiek. Waarbij de winst van één land altijd maar ten koste moet gaan van het verlies van een ander land. Nou, hoe wilde nu juist een beetje common ground zoeken, zoals dat heet, win-win situaties creëren, echt de nadruk moest gaan liggen op de punten waarover ze dan wel door één deur konden. Uh, en dus zag je eigenlijk dat hij eindelijk eens een beetje deed waar de Amerikanen al zo lang op gehamerd hebben, namelijk de discussie in ieder geval aangaan over gevoelige zaken. Tegelijkertijd moesten de beide landen ook elkaars nieren proeven. Kijken wat de slagkracht van de ander is, zowel op economisch als militair gebied, zegt Ron Linker. Nou ja, voor veel Amerikanen is het nog steeds wennen dat, uh, dat er een nieuwe periode is aangebroken. Na het einde van de Koude Oorlog was er nog maar één supermacht over. Dat was de, de Amerika, de Verenigde Staten. Inmiddels zijn we twintig jaar verder. Wordt er ook geknaagd aan die machtspositie. Hè? China, maar ook India, Brazilië lopen de achterstand op de Amerikanen snel in. Het hoeft natuurlijk niet automatisch te betekenen dat de Amerikanen dan in de afgrond storten. Maar het betekent wel dat je op de wereld meerdere supermachten uh, hebt. Regionale grootheden... Waarmee de amerikanen moeten samenwerken. Dat is even wennen, maar voor sommigen hier misschien ook wel een opluchting. Dat Amerika niet langer in een zijn eentje de politie van de wereld hoeft te zijn. Toch is er een flink aantal geschilpunten, vooral op het gebied van de handelsbetrekkingen... die nog verder van opgelost zijn, zegt Wouter Zwart. Ja, wat dat betreft was het heel belangrijk dat Hu Jintao zich echt zou profileren... als die sterke man die die punten uh, uh, overeind zou houden. Het was natuurlijk heel belangrijk voor uh, uh, Hu Jintao... om niet in te geven op de kritiek van de Amerikanen... waar, ze, waar zij al zo lang op hameren. Bijvoorbeeld het uh, verhogen van de waarde van de eigen munt, de UN. Ik bedoel, men heeft een beetje laten doorschemeren... dat die UN een klein beetje zal stijgen in het komende jaar. Maar dat is dan vooral om de eigen inflatie hier in eigen land... een beetje uh, uh, de kop te bieden. Maar als het gaat om de prijzen van, van, uh, van uh, de munten, de, de UN. Munt, de en ook het handhaven van de krachtige positie als het gaat in China om de export. Dat blijft allemaal overeind staan. Wat dat betreft blijft China zijn eigen koers varen. De Chinese media zijn erg enthousiast over de vasthoudendheid van hun president. Geschreven wordt dat het bezoek van Hu Jintao een meesterzet was... wat betreft het verminderen van de spanningen tussen de twee grootmachten. Maar ook in China zijn er tegengeluiden. Zo steekt het een aantal Chinese bloggers... dat Hu in de VS is behandeld als een god van de welvaart... terwijl China nog steeds worstelt met inflatie en wijdverspreide armoede. Straks de politie is een grote fraudezaak met uitkering op het spoor gekomen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten... Dachten we eindelijk rust te hebben tijdens het avondeten. Geen telefoonstemmen meer die je probeert iets aan te smeren. Want het bel me niet register ingevuld. Blijkt het niet te werken. De Opta, de toezichthouder op de telecommarkt... heeft daarom een strenge brief gestuurd naar adverteerders en callcenters. Cynthia Heijnen is van de Opta. Goedemiddag. Goedemiddag. Krijgt u veel klachten? Ja, we hebben behoorlijk wat uh, klachten binnengekregen het afgelopen jaar. En dan heb ik het over zo'n 9000 klachten. En een kwart van die klachten gaan uh, over het uh, ja, de consumenten die dus ingeschreven staan bij het Belmaniefregister... en dan toch nog gebeld worden. Ja, hoe kan dat toch? Nou, dat zijn eigenlijk drie soorten klachten wat je dan ziet... Uh, Eén, uh, uh, het is zo dat bedrijven nog wel consumenten mogen bellen, ook al staat ze ingeschreven bij het BelMI-register, als jij ooit klant bent geweest bij het bedrijf voor een soortgelijk product of dienst. Nou, dan merk je meteen dat, je, dat de consument daar een heel ander beeld, be beeld bij heeft dan een bedrijf. Want een bedrijf stof nog eens een oude klantenlijst af en die denkt... nou, dit, deze persoon is ooit klant bij mij ge geweest en die ga ik bellen. Terwijl de consument zich daar heel erg aan irriteert en denkt van... ja, dat is tien jaar geleden, mag dat zomaar? Ja. Maar in de wet is dat verder niet verboden, dus dat is een deel wat wel mag. Een maasje uh, in de wet. Ja, nou, ik geen maas in de wet, want over het algemeen is dus het, zeg maar, het warm bellen... dus naar bedrijven waar je ooit klant bent geweest... het levert minder irritatie op dan bedrijven die je helemaal niet kent. Dus dat is het idee erachter. Oké, okay, dat Alleen doen we jullie bedrijven... warm bellen. Oké, okay, dat is een mooi woord. Maar goed, eventjes, ja. <laughs> ik, ik snap hem. Uh, maar ja. u had nog twee andere punten? Ja, uh, nou, het andere punt is dus uh, dat we zien dat er dus online veel uh, quizzen en prijsvragen gevoerd worden... waarbij je dan kans maakt op een mooie telefoon of een laptop... Uh, waarbij je dan bijvoorbeeld vervolgens aanvindt... Uh, ik ga akkoord met de voorwaarden... en ergens in de voorwaarden staat dan gestopt... hiermee geef ik toestemming om gebeld te worden door dit bedrijf... en iedereen die mij ooit maar wil bellen voor telemarketing. Nou, en dan mag je dus niet zomaar bellen als bedrijven. En die bedrijven moeten dan echt toch nog eerst het Belmaniefregister raadplegen. Dus daar hebben we nu ook uh, streng voor gewaarschuwd. Oh. En de derde categorie de zijn gewoon echt de hardnekkige overtreders... die het Belmaniefregister niet raadplegen... al voor ons hun klanten gaan bellen. Ja. En deze overtreden... Want uh, met name over training 3, natuurlijk, die kunt u gewoon meteen aanpakken. Krijgen die boetes? Klopt, ja. We zijn dus ook het afgelopen jaar al 48 onderzoeken gestart. Uh, en we hebben inmiddels al twee boetes uitgedeeld. Maar er lopen nog een aantal gerechtelijke procedures. Dus ik kan nog niet bekendmaken hoe hoog de boetes zijn en voor wie die zijn. Maar we zijn er zeker uh, hard mee bezig. Ja, en uh, de brief moeten we zien als een soort waarschuwing van... nou, we delen boetes uit en als je nu je leven niet betert... dan gaan we dat ook aan jullie doen. Precies. En duidelijk uitleggen. Het gaat niet om het, eh, het beeld wat de assenteerder heeft bij... mag ik deze klant nog bellen, maar het gaat ons om het beeld van de consument. De consument moet weten op het moment dat de telefoon gaat... ik word nu gebeld, bijvoorbeeld door de Volkskrant. En dat klopt, want ik heb vorige week aan een quiz meegedaan. En ik heb daar toestemming voor gegeven. En niet dat je nog steeds verrast wordt door telefoontjes... waarvan je niet weet waar dat vandaan komt. Nee, niet meer dat je het gevoel krijgt, uh, 'Savonds om zes uur... en ik had me toch ingeschreven, en waarom bellen ze me nou toch weer? Precies. Nou, lijkt me uh, heel goed. Ik dank u wel voor de toelichting. Mevrouw Heine van de Job. Opta. Sintia Heine, was dat. Gaan wij snel even terug naar uh, Den Haag. Want uh, u heeft het gehoord. Zo rond kwart over vier heeft de ME daar hard ingegrepen. Studenten niet wil, die niet wilden weggaan, die werden met de lange lat daartoe gedwongen. Pauw is bij die studentenprotesten. Roel, um, wat is dus weer? Wat is de situatie op dit moment? Nou, we zijn inmiddels uh, aangekomen bij het centraal station. Um... De studenten worden nog net niet uh, op de trein gezet maar door de politie. Maar uh, veel scheelt het niet. Uh, in een uh, nou, straf wandeltempo zijn de, studenten, de demonstrerende studenten van het plein... Uh, richting centra Centraal Station gemanoeuvreerd. Het ging heel efficiënt. Ik heb nog uh, één arrestatie gezien. Maar voor de rest uh, heb ik niet kunnen zien of er nog klappen werden uitgedeeld. Af en toe... Kreeg ik zelf een prikje met die lange lat in mijn rug om uh, toch vooral door te lopen. Maar voor de rest uh, geen gewelddadigheden, geen uh, vuurwerk, geen gesmijd en gegooid met uh, bakstenen, wat eerder wel gebeurde. Dus uh, de rust lijkt hier uh, weer gekeerd. Ja, want dat was eerder wel het geval. Hè, dat er gegooid werd met vuurwerk. Sommige mensen zeiden, er worden schoten gelost. Tenminste, dat, uh, daar had je aan de mensen het over op Twitter. Maar dat moet toch to vooral het geluid van het vuurwerk zijn geweest. Ja, voor zover ik dat kan nagaan was het vuurwerk. Um, ik heb er verder niet van gehoord dat die schoten zijn gelost. Um, eerder op de dag op het Malieveld heb ik ook al een paar keer zo'n lawinepijl uh, horen afgaan... Dus... Ja, blijkbaar zijn er studenten die dat standaard in hun binnenzak hebben zitten. Klopt, eigenlijk hebben ze daar ook geld voor. Goed, Roel, de rust, misschien kunnen we dat voorzichtig concluderen... begint weer te keren in Den Haag? Ik zou zeggen van wel. Oké, okay, dankjewel, Roel. Roel Paul was dat vanuit Den Haag. Werkzaamheden voor het lichten van een scheepswrak... in het Schelphoekhaventje van schouwen duiveland die zijn in volle gang. Als alles goed gaat, wordt het wrak straks via een duikactie... in het Grevelingenmeer opgehaald. Pim van den Bergen van Omroep Zeeland die liet zich alvast... naar het de wrak toevaren. Zo klinkt het hier in het voormalige werkhaventje De Schelphoek eh, bij Siruskerk eh, Bij mij staat Gerius eh, van Woudenberg van Rijkswaterstaat. Eh, we zien hier een grote betonnen klomp. Wat is dat? Uh, het is een betonnen schip. Een uh, schip wat volledig uh, van beton gemaakt is. En wat uh, heeft dat voor functie gehad? Het schip dat is rond 1920 gebouwd in Frankrijk. En het heeft altijd gediend voor de Franse marine als bevoorradingsschip. En hoe is het hier terechtgekomen? Het is hier via een hele omweg terechtgekomen. Wat wij hebben weten te achterhalen is dat het in 1970 hier met toestemming van waterstaat is afgezonken door de toenmalige eigenaar. Wat gaat er nu gebeuren met dit schip? Nou, op dit moment is een aannemer bezig met het vrijmaken van het schip en met het leegpompen. Het is de bedoeling dat het schip straks weer vanzelf gaat drijven. En dan wordt het schip getranspor getransporteerd naar het Gevelingenmeer. En daar wordt het bij Schaar en Dijk afgezonken als duikobject. Ja, dit is een lang gekoesterde wens van de Duikbond, hè? Van de duikwereld, inderdaad. In 1998 zijn ze met een eerste poging bezig geweest. En dat is helaas mislukt voor de duikers. In 2006 is het project opnieuw opgepakt. Weliswaar met een ander schip in gedachten. Totdat eind 2008 Rijkswaterstaat met het idee kwam van... Joh, uh, zullen we dit schip uh, uh, aanwenden voor de duiksport? Wat is er nou zo aantrekkelijk aan zo'n afgezonken wrak? Ja, dat zou je eigenlijk aan de duikers moeten vragen. Ik ben Henny Elsthoff. Ik ben bestuurslid van de Nederlandse watersportbond. En ik heb Zeeland als aandachtsgebied in, in mijn portefeuille. Vandaar dat ik nu hier ben. Ja, Ik krijg hier een heel warm gevoel van. Ik vind het uh, geweldig om te zien uh, de grootte van het wrak uh, imponeert. Ik ben er nou voor de eerste keer echt heel dichtbij... En dan is 60 meter toch een behoorlijke afstand. En als je daarop gaat duiken, ja, dan ben je wel een uurtje zoet om dat, dat hele vrak straks onder water te gaan bekijken. Wanneer moet dit klaar zijn? Nou, De bedoeling is dat het schip voor 1 maart hier weg is. Dat komt niet op een week, maar oké, okay, we houden dat een beetje als richtlijn. Dan gaat hij op transport naar de Geveling en dan wordt hij daar geprepareerd. En dan verwachten we dat hij voor de zomervakantie kant en klaar op de bodem ligt fundering die het schip zal moeten gaan dragen... is inmiddels al in het Grevelingenmeer gestort. Precieze plek van het wrak wordt Duikplaats de Kabbelaar bij de Brouwersdam. Politie is een grote fraudezaak met uitkeringen op het spoor gekomen. Vanochtend zijn 140 man bij 140 man huiszoekingen gedaan op 15 locaties. En daarbij zijn vier mensen opgepakt. Daarover gaan we praten met persofficiën Joïne van het Westeinde. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u vertellen over de verdachte? Ja, afgelopen dinsdag is die actie geweest waarbij uh, vier mannen zijn aangehouden. Dat zijn uh, twee tussenpersonen en twee psychiaters. De verdenking is dat die tussenpersonen mensen in contact brachten met de psychiaters. Uh, ja, die vervolgens een verklaring afgaven dat die mensen ziek zouden zijn. En met die verklaring in de hand konden die mensen dan uitkeringen aanvragen. Uh, dan moet u denken aan nou, ziektewetuitkering of WHO of VIA Of bijvoorbeeld een uh, persoonsgebonden budget uh, aanvragen. En dat is ja, de fraude die wij op het spoor zijn gekomen. Ja, en hoe kwam u daar nou achter? Het elke keer, was het opvallend dat elke keer dezelfde psychiaters uh, die verklaring aflegden? Nou, uit het onderzoek uh, is naar voren gekomen dat twee psychiaters met name uh, bij deze praktijk betrokken zijn. Uh, en twee tussenpersonen. Dat, is de mensen, ja, dat zijn de mensen die we nu uh, uh, ja, vast hebben zitten. Uit het onderzoek komt mogelijk nog meer naar boven. Maar dat is in ieder geval wat we nu... Uh, ja, naar voren hebben Ja, maar de, de achterliggende vraag achter deze vraag was eigenlijk: van hoe, hoe kom je zo'n fraude op het spoor? Nou ja, dat is aan het, aan het uh, licht gekomen door iemand die uh, bij de controlerende instanties uh, op een gegeven moment toch onraad rook. Die dacht van hé, hey, hier klopt iets niet. Die heeft daar meldingen van gedaan. Uh, toen is een onderzoek gestart. Uh, en nou ja, dat was ook best ingewikkeld, want we moesten natuurlijk uh, ja, beschikken over medische dossiers. Nou ja, dat, dat lijkt me het moeilijkste eraan ook. Ja, uh, en. Ja, psychiaters mogen zich natuurlijk beroepen op een medisch beroepsgeheim. Dus het heeft uh, behoorlijk wat tijd gekost om die uh, stukken in handen te krijgen. Zijn er zijn ook procedures overgevoerd. Maar uiteindelijk, uh, ja, uit onderzoek in die dossiers uh, is het vermoeden naar voren gekomen dat dat uh, niet in de haak was. Uh, en dat daarmee is gefraudeerd. Dus vandaar dat onderzoek. Ja, maar hoe stel je dat dan vervolgens vast? Door bijvoorbeeld andere psychiaters hetzelfde onderzoek te laten doen, zoiets? Moet ik me dat voorstellen? Nou, uh, de controlerende instanties die, uh, ja, die gaan dan uh, achterhalen of dat allemaal klopt. Of die uitkeringen natuurlijk ook terecht zijn uh, uitgekeerd. En daarbij zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat het niet klopt. Hè? En ja, dat vermoeden dus uh, van fraude naar boven gekomen. En hoe, om hoeveel patiënten gaat het uh, eigenlijk? Op dit moment hebben wij dat niet heel duidelijk in beeld. Maar het zou zomaar kunnen dat het om tientallen gaat. Tientallen. En die hebben daar waarschijnlijk ook geld voor betaald. Want zo zal de constructie wel zijn geweest. Hebben aan die bemiddelaars geld betaald? Dat vermoeden we ook. Uh, ook dat zal uit het onderzoek nog moeten blijken. Wat wel zo is, is dat bij de huiszoekingen afgelopen dinsdag... bij de bemiddelende mensen, zeg maar, uh, al zo'n 100.000 euro aan cash in beslag is genomen. Uh, dus dat is een aanwijzing dat er uh, geld mee is verdiend. Ja, en goed geld ook. Ja, zeker. Ja. Valt er nog meer te verwachten? Meer arrestaties de komende dagen misschien? Nou, het onderzoek is nog in volle gang. Uh, er moet nog heel veel gebeuren. Er moeten natuurlijk heel veel uh, dossiers die in beslag zijn genomen uh, worden onderzocht. Uh, er is beslag gelegd op uh, woningen, auto's, sieraden. Dat, uh, dat is dan voor het financiële verhaal. Dus uh, ja, we zijn, uh, zijn al lang bezig, maar er is ook nog heel veel te doen. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik wens u uh, de succes bij en uh, we horen wel als de volgende stappen gezet worden. Jobim van Westijn, de persofficier, was dat over die fraude die daar gepleegd is. Goed, het is bijna vijf uur uh, en uh, wij gaan zo dadelijk uh, na vijf gaan we verder op uh, deze zender, de zender Radio 1. En dan hebben we wellicht ook nog een gesprek met Josias van Aartsen, de burgemeester van Den Haag. Gaat het over de rellen en over de demonstratie.